8 uur, Matthij Nijhuis met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt voor het inrijden op politieagenten bij een alcoholcontrole. Een motoragent zag een auto die met hoge snelheid kwam aanrijden. en vlakbij een groepje agenten extra gas gaf. Met zijn portofoon waarschuwde hij zijn collega's die net op tijd konden wegspringen. De auto reed door en kon na een achtervolging worden gestopt. De bestuurder wordt beschuldigd van poging tot doodslag op zes agenten. Het is een Rotterdammer van 21 die geen rijbewijs had en vier keer meer had gedronken dan toegestaan. De kanselier van Oostenrijk vindt dat Griekenland meer tijd moet krijgen om zijn schulden af te betalen. Hij stelt als voorwaarde dat de Grieken zich houden aan de Europese afspraken over hervormingen en bezuinigingen. De Oostenrijkse kanselier is de eerste Europese leider die reageert op het verzoek van de Grieken om de terugbetalingen over een langere tijd uit te smeren. Bij atletiekwedstrijden in Duitsland is een scheidsrechter getroffen door een speer. De man van 75 kreeg de speer in zijn hals. Volgens ooggetuigen stapte de scheidsrechter het veld op om de afstand te gaan meten toen de speer nog in de lucht was. De man is met een slagadelijke bloeding naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Amerika heeft in Pakistan een extremistische leider gedood, Badruddin Hakani. Het wordt onder meer gemeld door de BBC en persbureau AP. De leider wordt met zijn netwerk verantwoordelijk gehouden... voor verschillende aanvallen op buitenlandse militairen in Afghanistan. De extremistische leider zou op afstand zijn gedood... met een onbemand vliegtuigje. De taliban, die met het hakani netwerk samenwerken... zeggen dat hij nog altijd in leven is. Het weer, overal droog en opklaringen. Vannacht nevelig en plaatselijk mist. Morgen overwegend droog, verder periode met zon en weinig wind. Middagtemperatuur rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Hij is schrijver, reiziger en presentator. Maar nooit was hij zomergast. Adriaan van Dis. Met fragmenten over Indonesische troostmeisjes... Afrikaanse dictators en veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Vanavond Adriaan van Dis in VPRO's zomergasten. Nederland 2 om kwart over acht. De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Maar naar wie luister je als je moet kiezen? Sterk democratisch Europa zijn nou de beste route naar nou, dat begon. Heel Europa is onze markt. Is inmiddels een euro gewoon. Niet marchanderen met Europese regels. Iets wat niet werkt moet je niet doen. Mee bepalen wat er in Brussel gebeurt. Weet wat je kiest. Volg de verkiezingen bij de Publieke Omroep. Ga naar publiekeomroep.nl/verkiezingen.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 Strafverloven, paragraaf 147a, 148, eerste lid eerste strafalternatief. en 233, eerste De Noorse rechter leest Anders Breivik zijn straf voor 21 jaar cel... en misschien nog wel meer. Ook in die zaal zaten Nederlandse terrorismeonderzoekers... die het proces bestuderen. En zij zijn hier nu te gast. Wat een vrouw nog niet kan, dat doen mannen steeds vaker... wel op hoge leeftijd nog een kind krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, blijkt het nieuw onderzoek. Een oude vader is namelijk een gezondheidsrisico voor het kind. Dat hoort u zo meteen. En we blazen een oude droom of een nachtmerrie u wilt, nieuw leven in. Namelijk een leugendetector. Onderzoeker Mark Zwert zit hier. Die liet kinderen liegen voor zijn onderzoek. Welkom. Goed, hij was dan niet de eerste man op aarde zoals de telegraaf per ongeluk beweerde. Foutje kan gebeuren, zullen we niet flauw over doen. Maar hij was wel de eerste man op de maan. Ook een mooie prestatie. Neil Armstrong overleed dit weekende en hij vertelt in dit fragment hoe de aarde eruit zag vanaf de maan. The Earth is quite beautiful from space uh, and from the moon. It looks quite small and quite remote, but uh, it's very blue and covered with uh. White lace and of the clouds and the continents are clearly seen, although they have very little color from that distance. Nieuw Armstrong werd 82 jaar. Anders Bering Breivik, fut 13 februar 1979. Dommes for overtredelse av straffeloven paragraf 147a, 148, 1ste led, 1ste strafalternatief, og 233, 1ste led. Lisbeth van der Heide en Remco Siemerink, welkom. Jullie waren erbij. Jullie zijn allebei van het Center for Terrorism and Counterterrorism van de Universiteit van Leiden. Hoe hebben jullie dit meegemaakt? Hebben jullie uh, breif ik in de ogen gekeken? Uh, nou, we hebben niet direct uh, Breivik in de ogen gekeken. Wij zaten in een perszaal. Uh, er waren verschillende andere zalen in de rechtbank... waar alles live uh, naar door werd gezonden. En vanaf daar hebben wij hem dus via het scherm recht in de ogen kunnen kijken. Hij werd veelvuldig in beeld gebracht. Remco, wat, wat wilden jullie... <tus> Wat wij primair wilden is kijken wat de effecten zijn van een terrorismeproces op een samenleving. Waar je veel hoort dat uh, Breivik met zo'n proces een podium kreeg... waar mensen uh, waar die zijn, zijn standpunten uit kon dragen. Uh, kan zo'n terrorismeproces natuurlijk ook andere dingen uh, bevestigen... de bepaalde belangrijke rechtsdoelen die een uh, samenleving heeft. Wraak heeft zo'n proces, kan dat, uh, de wraak die in een samenleving leid, uh, bestaat uiten... Uh, kan het uh, bepaalde signalen afgeven naar mensen die hetzelfde erover denken... Um, om uiteindelijk op die manier te leiden tot een verwerking... van, van de trauma wat in zo'n samenleving leeft. Dat, dat was jullie uh, onderzoeksvraag. Um, waar hebben jullie specifiek op gelet tijdens het proces? Waar keken jullie naar? Nou, toen wij bij het proces aanwezig waren, hebben wij vooral uh, gekeken naar... hoe reageerde Breivik op uh, wat er werd voorgelezen, wat er werd gezegd. Hoe reageerden de slachtoffers daarop? En uh, wij hebben zelf ook vooral uh, tijdens de pauzes uh, veel gepraat met slachtoffers... met uh, nabestaanden, met andere journalisten en media uh, die daar aanwezig waren om te kijken... hoe beleeft iedereen nou dat proces op zo'n dag? Aanvankelijk was er nogal wat sceptisch omdat uh, dit ook een podium was voor, voor Anders Breivik... Hij, hij kreeg uitgebreide spreektijd en dat leek ook zijn missie. Want hij werd niet kwaad als zijn straf werd voorgelezen... maar wel als iemand hem een kans ontnam om ons te vervelen met zijn geoude hoer. Ja, dat, dat klopt. En daar was, ik zich ook heel bewust van. Op het moment dat hij uh, zijn manifest schreef... heeft hij ook heel duidelijk daarin gezet van... Uh, jouw rechtszaak wordt een podium voor de wereld. Uh, na jouw arrestatie begint eigenlijk de propagandafase. Uh, Breivik was zich daar heel bewust van. En tegelijkertijd was het niet alleen die rechtszaak een podium voor Breivik. Het was ook een podium voor de Noorse samenleving. Ze hebben die rechtszaak zo proberen in te richten... dat zij hebben kunnen laten zien waar zij als samenleving voor staan. Uh, dat zij open zijn, dat zij democratie een kans willen geven. Uh, en over het algemeen zijn de Nooren daar heel tevreden over. Dus die vier dagen die waren niet overdreven, zoals uh, eerder heel veel werd beweerd. Nee, je ziet ook wel dat juist uh, veel Noren gaven ook wel aan in de interviews van... Uh, we vinden het niet prettig dat Breivik die aandacht krijgt. En het is een verschrikkelijke ervaring om het allemaal opnieuw te moeten horen. Alle details van de slachtoffers van die dag. Om zijn gedachten te moeten horen en zijn ideeën. Maar dat hoort nou eenmaal bij een democratisch uh, proces in een democratische rechtsstaat. En dit is eigenlijk ons antwoord op de principes van Breivik. Ja, als, uh, degene die ons onderzoek begeleidt, professor Beatrice de Graaf... Uh, die noemde het eerder een louterende werking het proces had en daarmee kan, worden, kan worden gezegd dat uh, tijdens het proces zijn er heel veel nare feiten op tafel gekomen. En Breivik heeft verschrikkelijke dingen gezegd. Uh, alle details over de, alle slachtoffers, hoe zij zijn vermoord, zijn op tafel komen te liggen. En dat hebben al die mensen constant moeten aanhoren. Uh, maar tegelijkertijd was dat ook een vorm van erkenning waar mensen zich in terugzagen van nou, uh, er is aandacht voor ons en de slachtoffers die worden gehoord en hun ideeën worden gehoord. Om met dokter Phil te spreken, um, hebben ze closure gekregen. Uh, ja en nee. Aan de ene kant de overheersende emotie op die dag zelf was opluchting. Dat uh, hoorden we ook veel terug. Uh, dus in die zin wel. Er is een hoofdstuk afgesloten, lazen we ook terug. En slachtoffers spraken ook over uh, the first day of um, the rest of my life. Aan de andere kant uh, ook weer niet. Het, hiermee houden de gevoelens natuurlijk niet op. Ze krijgen hun, uh, ja, hun verlorenen daar niet mee terug. Maar um, uh, ja, wat dat betreft is het dus een beetje een opluchting met een wrange bijsmaak. Ja, en dat was, die bijsmaak die werd nog meer versterkt... door het feit dat Breivik natuurlijk begon te lachen... Door, uh, op het moment dat uh, de dat uitspraak werd gedaan door de rechter. Uh, en dat was natuurlijk voor mensen heel moeilijk te bevatten... dat op, uh, op het moment dat zij eigenlijk de uitspraak hoorden die zij wilden... dat Breivik dat ook hoorde. Dus zowel de slachtoffers als de dader waren tevreden? Dat, dat kan dat, haast niet? Nee, en dat is nee. dus het vreemde aan deze rechtszaak... dat, dat, uh, dat het een enorm suboptimale -sub uitkomst is... waarin beide partijen zich konden vinden... Uh, maar tegelijkertijd wel heel veel problemen nog steeds blijven bestaan. Ja, En dan nog is eigenlijk een van de meest opvallende conclusies uit ons onderzoek tot nu toe dat uh, de Noren niet uit zijn op wraak. We hebben een aantal van enquêtes, we hebben uh, circa 300 enquêtes uitgedeeld op straat om te vragen van wat vinden jullie nou belangrijk in zo'n rechtszaak. Vergelding is een heel legitiem en een van de belangrijkste strafdoelen, maar dat werd eigenlijk nauwelijks genoemd door die Noren. Zij vinden het veel belangrijker dat hij verdwijnt en dat zij verder kunnen met hun levens maar, uh, en vooral hoe zij als samenleving nu weer verder moeten. Naast uh, Breivik leek het ook wel alsof de forensische psychiatrie uh, terecht stond. Het ging tussen twee rapporten. Het ene rapport, zei hij, is uh, duidelijk gestoord en dus ontoerekeningsvatbaar. Of, of in ieder geval moet je hem op een andere manier... Uh, Behandelen En het andere rapport zei nee hoor, hij is, hij is bij uh, zijn positief en heeft het met volle verstand gedaan. Ja, uh, dat is ook uitgelegd. We hebben ook met de psychiaters gesproken die uh, uiteindelijk in de rechtszaak hebben getuigd. En uh, wat een belangrijke opvatting hierover is... is dat, uh, voor een, dat, ja, dat het rapport een, een belangrijk deel van de ideologie van Breivik over het hoofd heeft gezien. Het eerste rapport die zei van Breivik is gek uh, en daarmee onttrekkingsvatbaar, Ze zeiden van nou ja, in kringen waar Breivik zich in bevindt, een rechtsextremisme... Uh, daar zitten uh, veel, veel verhalen die kloppen met hoe hij zich manifesteert... en die door het eerste rapport worden bestempeld als gek. Het gebruik van neologisme in zijn manifest... Uh, schrijft hij termen als uh, uh, suicidal humanism. Uh, wat door de experts, waar wij uh, uiteindelijk ook bij terecht zijn gekomen... werd beschreven als... Uh, dat gaat gewoon zo in die kringen. En dat betekent niet dat hij gek is. Want de nazi's waren uh, in een psychiatrische zin ook niet gek en Die deden ook gruwelijke dingen. Ja, ja, en het is natuurlijk een heel uh, lastige discussie ook. Want op een bepaalde manier redeneren veel mensen... zijn denkbeelden, zijn ideologie is zo gek... staat zo ver af van wat de gemiddelde Noor vindt... dat je dat kunt bestempelen als gek. Maar in de rechtszaak draaide het heel erg om de vraag... Uh, op het moment dat hij zijn verschrikkelijke daden uitvoerde... was hij zich toen bewust van wat hij deed rationeel en kon hij ook daar de consequenties van overzien. En daarvan zeiden de rechters afgelopen vrijdag... ja, dat was zo. Ja, en tegelijkertijd, als ik, als ik daarop aan mag vullen... is uh, na de uitspraak dat hij zijn laatste woord doet... dat hij tegen de uh, rechter zegt van... nou, ik wil graag mijn excuus aanbieden... En toen voelden wij in de rechtszaal aan van nou, er gaat nu iets komen. En dat kwam inderdaad ook. Ik wil mijn excuus aanbieden aan alle uh, internationale nationalisten. Uh, omdat, en toen werd zijn microfoon uitgezet. Maar later werd uh, duidelijk dat hij zei omdat ik er niet meer heb uh, vermoord. Uh, dat bevestigt wel dat er bij sommige mensen natuurlijk nog steeds twijfels bestaan over zijn uh, toerekeningsvatbaarheid. Maar uh, de conclusie kunnen heel veel Noren en ook experts zich uh, wel in vinden dat hij inderdaad niet gek is. En het was, uh, ja, dit is dan uh, het proces. De vraag is natuurlijk wat, wat we kunnen leren voor eventuele volgende gevallen, misschien ook in, in uh, uh, Nederland. Wat betreft het voorkomen van dit soort daden als samenleving kun je wel zeggen dat de normen op ieder vlak tekort zijn geschoten. Uh, ja, dat is zeker waar. Wij hebben gesproken ook met een lid van de 22 juli-commissie. commissie commissie die is ingesteld door de overheid om te onderzoeken... wat is er precies gebeurd en waar is het misgegaan? En ook inderdaad, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? En daar kwam een vernietigend rapport uit over alle missers... vanuit de veiligheidsdienst, de politie, op alle niveaus... Tegelijkertijd kwam dat rapport ook heel sterk naar voren met de conclusie... we kunnen niet alles voorkomen. Er gaan altijd mensen zijn die dit soort daden uitvoeren. Maar dan alsnog, wat we wel kunnen voorkomen... zeker binnen legitieme veiligheidsregimes... dat moeten we ook absoluut veel strenger en beter oppakken. Ja. Maar tegelijkertijd zijn die Noren heel realistisch daarin. Wij, moeten, wij kunnen niks voorkomen, maar ook tegelijkertijd uh, weten, zij, weten zij ook heel goed... Uh, dat een deel daarvan ook van de verantwoordelijkheid bij de samenleving zelf ligt. Uh, mensen hadden eerder moeten ingrijpen bij de, wanneer ze hun buurman bijvoorbeeld uh, rare dingen zien doen. En, uh, het rapport kanaliseerde echter uh, wel de woede van, uh, van de Noorse samenleving. Ja, ja. Uh, die dame die we hebben gesproken, Laila Bokari... die gaf ook aan dat uh, op een bepaalde manier... Focusten veel mensen zich ook uh, aan de ene kant wel op Breivik en die rechtszaak. Ze vonden dat hij berecht moest worden en terecht de straf... Maar daarnaast ook heel erg op uh, wat kunnen wij als samenleving veranderen. En dus ging gingen ook veel emoties en veel boosheid inderdaad. Uh, kwamen vrij op het moment dat dat rapport uitkwam. En die conclusies werden gedeeld. Er wordt vaak gesuggereerd dat er een tegenstelling uh, bestaat tussen uh, vrijheid... Uh, aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant... of tussen terrorismebestrijding aan de ene kant... en een rechtsstaat aan de andere kant. Als jullie nu al voorzichtig een conclusie... naar aanleiding van dit onderzoek en deze observatie zouden uh, moeten trekken. Wat ik een van de mooiste... in ons onderzoek kwam, hadden de respondenten ook de ruimte... om hun eigen opmerking in te vullen. Uh, en wat we een aantal keren hebben gelezen... en ik denk dat dat wel heel mooi samenvat... wat ook uh, waarschijnlijk uh, de rest gaat zeggen... Uh, was laat één gek niet onze vrijheid afnemen. En ik denk dat de Noorden zich heel erg bewust zijn van hun eigen vrijheden... en dat zij niet moeten gaan doorslaan nu in een irrationele vorm... Uh, met allerlei uh, nieuwe veiligheidsmaatregelen. Je ziet ook dat na Breivik zelf de Noren ook heel terughoudend zijn geweest... met het invoeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen. Weinig nieuw cameratoezicht, weinig nieuwe uh, extra veiligheidsmaatregelen. En dat betekent dat ze wat dat betreft uh, redelijk rationeel zijn... met het haalbaarheid van het uh, beveiligen van je samenleving. Maar Breivik had een agenda, hij heeft een heel manifest geschreven. Hij deed dit om een podium te krijgen. Uh, hij heeft ook een soort stappenplan waarbij hij uh, uiteindelijk de hele wereld uh, gaat veroveren. Moet je niet concluderen dat het hem in die zin is gelukt? Omdat hij spreektijd, aandacht eh, en een podium heeft gekregen? Ja, absoluut. Dat is hem gelukt. Hij heeft uh, zijn spreektijd gekregen. Zijn manifesto is natuurlijk door duizenden mensen wereldwijd gelezen. Tijdens het proces heeft hij ruimte gekregen om zijn gedachten goed te delen. En zeker ook nu hij achter de tralies verdwijnt... krijgt hij opnieuw de mogelijkheid om boeken te schrijven, te corresponderen. Dus op een bepaalde manier houdt dat ook niet op... Maar eigenlijk hebben de Noren met dit proces gezegd... ondanks dat dat soort mensen er zijn... en dat zij dus die ruimte krijgen binnen onze samenleving... is dit wat we willen. Dit proces is ons antwoord op personen als Breivik met die gedachten. Het is niet prettig dat ze die kunnen delen... maar dat is wat er gebeurt in een democratische samenleving. Is er al enig teken dat hij navolging krijgt? Dat er, dat er mensen hem, zoals hij had gehoopt... als martelaar zijn gaan zien voor hun zaak? Ja, nou, er is natuurlijk... Uh anderhalve week terug in Tsjechië al iemand opgepakt... die ook uh, had gezegd in e-mails van... Uh, Breivik is mijn inspiratie. Ik ben ook van plan om iets te gaan doen. Dus in die zin uh, zie je dat zeker. En in uh, zijn rechtsextremistische gedachtegoed, in zijn kringen... Uh, zijn er natuurlijk velen die zijn mening delen. Dat werd ook aan ons verteld door een van de terrorisme-experts... Tore Bjurko. Die zei ook van, we moeten ook wel goed beseffen... dat hij niet een eenling is met bizarre ideeën. Dat er veel mensen zijn die zijn ideeën delen. Ja, dat, dat zie je ook heel duidelijk aan de hoeveelheid... Brief die Brijvek in de gevangenis ontvangt. Uh, hij, hij, hij ontvangt veel brieven. Uh, dus er zijn mensen die zijn gedachten goed uh, delen. Maar ik denk niet dat we dat uh, aantal moeten gaan overdrijven. En dat we um, dit soort samenlevingen daar helemaal op moeten gaan beveiligen. Ik dank jullie allebei uh, voor jullie komst. En ik moet je nog even goed afkondigen, want ik kondigde je verkeerd uh, aan. Ja. Lisbeth van der Heijden en Daan Weggemans. Dank je wel. <laughs> dank je wel voor jullie uh, komst. Ik zei de verkeerde naam. Ja, slordig natuurlijk. We gaan uh, naar de Labyrinth Hitlijst. Ik heb het! Eureka! Ja, Het werkt als volgt een soort hitparade van grote wetenschappelijke doorbraken. Vorige week sneuvelde de robotworm. Dat was een soort worm waarmee de dokter in je darmen kan kijken. Maar die, uh, die hebben we eruit gegooid. En die moesten plaatsmaken voor het ontrafelde genoom van de Neandertaler... door een grote groep wetenschappers die dat voor elkaar hebben gekregen. En dat werd ingebracht door geneticus Bart Verwerda. UHF is good. <laughs> Touchdown confirmed. We're safe yeah! on Mars. So. And there is, there is the wheel of the rover safely on the surface of Mars. I can't believe it, this is unbelievable. Ja, nummer vier, de Mars Rover Curiosity. Een karretje van menselijke schepping die gewoon geland is op Mars. Toch wel knap dat ze dat kunnen. De Mars Science Laboratory van de NASA. En blinden die kunnen weer een beetje zien met een netvliesprothese. Een bril voor mensen die voorheen helemaal niks zagen. Ontwikkeld op de New Yorkse Cornell University. Natuurlijk ontzettend knap. Ja, en dan was er ook nog uh, de vondst van de derde oermens, en dat kwam mede door zoeken en graven van paleontoloog Fred Spoor. Help. Nou ja, en uh, de grote hit van deze zomer van deeltjesinstituut CERN in Genève, natuurlijk het Higgs-deeltje. I think we have it. You agree? Yeah. In de studio in Den Haag zit Bart Fauser. Goedenavond, meneer Fauser. Goedenavond, meneer Van der Wielen. We gaan zo meteen praten over oude mannen die toch nog vader willen worden. Maar u mag iets toevoegen en iets weghalen uit onze onderzoekshitlijst. Ja, allereerst moet u er eentje voor weghalen. Laten we daar eens mee beginnen. Welke mag eruit wat u betreft? Weghalen wat mij betreft het voertuig op Mars... Weet u dat zeker? Dat is toch fantastisch dat we een karretje op ja. Mars hebben bereiden. Abs absoluut, is ook fantastisch. Maar ja, je, je moet kiezen en die andere zaken zijn ook allemaal fantastisch. Dus uh, dit is mijn keuze. Nou ja, ik gaf u de keuze, dus u krijgt de keuze en u heeft de keuze gemaakt. Weg met dat karretje op Mars. En wat komt er dan wat u betreft voor in de plaats? Ja, ik heb erover nagedacht en ik heb toch iets bedacht wat wat dichter bij huis is, dichter bij mijn uh, professie. En dat is uh, dat we nu kunnen zeggen dat we veel betrouwbaarder de leeftijd van de overgang van vrouwen kunnen voorspellen. Dus uh, de menopauze, die kunnen we voorspellen? De menopauze, ja. Hoe werkt dat? Nou, er zijn meerdere en het is niet zeg maar één vinding. Het is een aantal stapjes, uh, maar vooral door een nieuw hormoon, dat heet AMH, antimullishormoon, uh, op basis daarvan plus een aantal aanvullende bepalingen kunnen we vrij nauwkeurig voor elke individuele vrouw bepalen in welke fase ze is en wanneer ze in de overgang komt. Dus met andere woorden of ze haast heeft om uh, nog moeder te worden? Onder andere inderdaad, dat geeft ook informatie hoe lang iemand in principe nog vruchtbaar is, maar de leeftijd van de overgang heeft ook... Heel veel andere uh, consequenties. Uh, Sommige gunstig en, en de meeste minder gunstig. Dus het is handig om te weten. Nou, die staat dus in onze top 5. We gaan het uh, hebben over uh, oude vaders. Ik beloof onze luisteraars, nu is het afgelopen hoor, met die babygeluiden. Dat is de... Je moet er van houden immers. Um, er was een onderzoek in Nature, meneer Fauser... waaruit blijkt dat het wel degelijk een gezondheidsrisico is voor het kind... wanneer de vader uh, op leeftijd is bij de verwekking. Hoe zit dat? Ja, dit is uh, een van de vele publicaties uh, van de zogenaamde IJsland-populatie. Uh, uh, daar wordt heel uitgebreid genetisch onderzoek gedaan, specifiek bij de, de, de IJslanders. En hier, dit is toch wel ook een doorbraak te noemen... hier heeft men kunnen vaststellen, want er waren daarvoor al veel aanwijzingen... maar nu heeft men heel hard kunnen, onomstotelijk kunnen vaststellen... dat oudere vaders, de kinderen daarvan... vaker afwijkingen in hun genetisch materiaal hebben. En dat waarschijnlijk zich ook vertaalt in meer kans op ziektes. Nou hebben we altijd geleerd dat uh, bij de vrouw... de eitjes eens in het leven worden aangemaakt... en daarna geleidelijk aan uh, opgaan. Maar bij mannen elke dag nieuw zaad en dat is juist goed. Hoe kan het dan toch anders zijn? Ja, dat is inderdaad een heel wezenlijk verschil... tussen mannen en vrouwen. Dat maakt ook dat mannen op hoge leeftijd... in principe nog vruchtbaar zijn en vrouwen niet. Omdat zaadvorming altijd maar doorgaat... en de vorming van eitjes... Alleen heel vroeg in het leven plaatsvindt en daarna niet meer. Maar dat is tevens de verklaring voor de bevindingen die men nu doet. Dat iemand, een man van 20, dat wordt hier ook als voorbeeld genoemd in dat artikel, versus een man van 70. Je kan je voorstellen dat natuurlijk die celdelingen om nieuwe zaadcellen te maken. bij een man van 70 al veel en veel langer en vaker heeft plaatsgevonden. En bij elke celdeling heb je ook risico's op foutjes en problemen. Dus die stapelen zich op. Dus zoals de man zelf ook een beetje uh, ja, geleidelijk aan slijt... zo wordt de kwaliteit van het zaad uh, dat hij aanmaakt ook steeds slechter. Ja, de, de kwaliteit van het zaad... dan wordt meestal gekeken naar he, aantallen en bewegelijkheid... Uh, en de kans om te bevruchten... Dat neemt iets af met het stijgen van de leeftijd. Maar dit is een heel ander element daarvan. En dat gaat dus over hoe het genetisch is samengesteld. En wat dat betekent voor een nageslacht. En dat is in die zin echt een nieuwe bevinding. Het aantal mutaties gaat het dan over. Hoeveel mutaties je doorgeeft aan dat nog te geboren worden kind? Ja, dat klopt. En dat is omdat men dus dat mutatieonderzoek zo enorm... Uh, op, op een uh, gedetailleerd niveau kan bepalen. Men heeft dus één gezien dat mutaties hè, die een kind krijgt... veel vaker van de vader dan van de moeder komen. Maar ook in de relatie met de vader... dat het aantal mutaties dat een kind heeft... Uh, erg afhankelijk is van de leeftijd van de vader. Een, een mutatie uh, hoeft niet per definitie uh, slecht te zijn. Maar om even aan te geven hoe die verhouding liggen? Hoe, hoe is bijvoorbeeld het uh, zaad van een 25-jarige... vergeleken met dat van een 40-jarige en daarna een 70-jarige? Ja, men, men, men heeft op basis hiervan gesteld... dat uh, uh, er acht keer vaker mutaties bij het kind worden waargenomen... indien het kind een vader van 70 versus een vader van 20 jaar heeft. Dus dat is toch nogal een, een slok op een borrel. Wat voor, wat voor klachten kan dit tot gevolg hebben bij dat kind. Waar hebben we het dan over? Ja, nou, er wordt natuurlijk hier enige voorzichtigheid betracht en gezegd... Hè, lang niet elke mutatie geeft aanleiding tot een ziekte. En soms moet je verschillende veranderingen in het genetisch materiaal hebben... om een ziekte tot uiting te laten komen. Maar het feit dat bepaalde ziektes zoals autisme en schizofrenie vaker voorkomt bij oudere vaders dan bij, bij een nageslacht van oudere vaders, dat was al langer bekend. En het is natuurlijk een beetje 1 en 1 is 2. Als je die oudere gegevens combineert met deze nieuwe genetische gegevens, dan lijkt dat dus een verklaring voor dat fenomeen te zijn. Dat, dat zijn op zich dingen om op te letten, maar nou was er een, een aantal jaar geleden in de krant onderzoek gekomen waaruit bleek dat, of zou zijn gebleken, want het werd later weer bekritiseerd, dat Kinderen met een oude vader juist langer leven. Hoe zit dat? Nou, ik denk. Een aantal jaren geleden heeft in Nederland discussie plaatsgevonden. over ook weer, de maximumleeftijd. Dat ging dan vooral over vergoede voor zorg in het kader van onvruchtbaarheidsbehandeling. En daar is ook niet alleen maar gekeken naar de medische risico's. maar ook naar de wenselijkheid van zo'n situatie. En met name, is dat in het belang van het kind? En u weet, wij zijn behoorlijk streng voor wat betreft de maximumleeftijd van vrouwen. Dat is al een aantal keren ter discussie gesteld. Maar eigenlijk zijn we daar dus nog, heel, nog steeds heel streng in. Terwijl we absoluut niet streng zijn in de maximumleeftijd van vaders. En ik heb dat altijd een vorm van ongelijkheid gevonden. En, en ja, het leek er toen een beetje op dat men zei van, nou ja, voor het welzijn van dat kind... en de toekomst van het kind maakt de vader niet zoveel uit... en is de moeder veel belangrijker. De vraag is of dat vandaag de dag nog steeds geldt. En het antwoord meer en meer lijkt nee. Ik heb denk ik, met velen gekeken naar Lidewey Edelkoort in de Zomergasten... een aantal weken geleden. En die zag als een van de trends uh, dat vaders veel meer betrokken zijn... bij de opvoeding van kinderen en veel belangrijker. En veel meer ook de taken op zich nemen. Dus als je vanuit dat perspectief uh, kijkt... Ja, dan, dan heeft een oudere vader wellicht niet alleen behast, naast medische... Uh, uh, problemen, wellicht ook sociale problemen, want ja, een oudere vader heeft nou één keer natuurlijk veel meer kansen om, uh, als om te, het kind nog niet echt volwassen is, om te overlijden. Ja, maar bij, uh, u, u heeft het over maatregelen, bij moeders, ja, die kunnen nou eenmaal vanaf een zekere leeftijd alleen moeder worden met hulp van een dokter, dus dan kunt u als dokter ook eisen stellen, maar ja, zo'n vader, ja, als die, uh, als die zijn zaad nog wil sprenkelen op hoge leeftijd, dan kunt u daar weinig tegen doen. Dat is helemaal waar. Uh, maar voor ons is het natuurlijk wel relevant... voor ons als onvruchtbaarheidsspecialisten. Uh, want uh, wij, wij zitten vaak te vechten met het idee van he, de ouder wordende vrouw... en de risico's uh, he, op minder kans op een spontaan zwanger te worden. Maar wij, wij behandelen natuurlijk ook wel degelijk uh, paren... waarvan de man veel en veel ouder is. Dus je helemaal je gelijk. Als je maar bent u daar ook kom. echt voor, voor, een, voor een, een leeftijdsrens... dat we zeggen van nou ja, um, vanaf 40 of zo, net als bij de vrouw... of, of 43, uh, moeten mannen ook maar geen kinderen ja. meer krijgen? Uit het, uit het oogpunt van, van uh, gelijkheid... Uh, ik, ik vind het een vorm van onrechtvaardigheid... dat we wel zo heel strikt zijn in, grenzen, in maximum grenzen voor vrouwen... en niet voor mannen. Dus ja, ik ben daarvoor. Al maar al dat het, ik me realiseer uit, dat... Uit het, natuurlijk... het oogpunt van gelijkheid, zegt u... maar uh, misschien ook uit het oogpunt uh, van de medische gevolgen voor het kind... of gaat dit echt alleen maar om, om het, de eerlijkheid? Nee, nee alles bij elkaar... En vandaar dat deze genetische studies... Kijk, een van de argumenten in het verleden altijd was... om geen maximum leeftijd voor mannen te hanteren... dat men zei van ja, het heeft medisch gezien... niet veel consequenties voor het kind. Nou, daar komen nu meer en meer vraagtekens bij. Dus het is het sociale plaatje en het medische plaatje... en het rechtvaardigheidsprincipe. Uh, Als een vrouw op hogere leeftijd uh, kinderen krijgt... dan uh, wordt ook aanbevolen om prenatale screening te doen... Is dit voor u al aanleiding om dat ook te doen wanneer de vader wat hoger op leeftijd is? Ja, dat is een hele goede vraag. Zoals er ook in de begeleidende commentaren staat... vooralsnog niet. Het is ook zo, waar zoek je naar en wat betekent het? Dus vooralsnog niet. Maar dat zou wellicht in de toekomst kunnen. Je kan ook nog een stapje verder gaan. Wat zij zeggen... Kijk, gemiddeld gesproken over de hele wereld, of de westerse wereld... wordt de leeftijd van vaders hoger. En daarmee kun je dus ook zeggen, heeft het generatiebetekenis... evolutionaire betekenis, dat de kinderen die nu geboren worden... die hebben meer mutaties, meer genetische veranderingen... dan kinderen die twintig jaar geleden geboren werden. En als die trend zich doorzet... Ja, dan zou je ook hier moeten gaan denken... is het dan niet verstandiger om na te denken om zaad op jonge leeftijd in te vriezen... zodat dit soort problemen zich niet voordoen. Zou dat uh, een oplossing zijn? Want is het uiteindelijk niet, ondanks die mutaties, nog steeds beter... om het natuurlijk te doen dan met ingevroren zaad? Want dat heeft misschien ook weer uh, gevolgen voor de kwaliteit. Nee. Absoluut. Uh, en je zou te kunnen zeggen: van ja, is dat niet het paard achter de wagen spannen? Dus in, natuurlijk geldt dus nu, naast uh, het verhaal voor vrouwen, wat, wat al zo lang uh, uh, wordt gepropageerd: hè, wacht niet te lang. Uh, uh, hè, wees uh, ervan bewust dat uh, uitstellen kan wel eens problemen betekenen. Nou Nu lijkt deze gegevens lijken eraan bij te dragen om te zeggen: van dat geldt kennelijk ook meer en meer voor mannen. Moeten moet we niet maatschappelijk uh, op de agenda krijgen dat mensen. Gewoon weer jonger kinderen genemen, want het wordt steeds ouder en ouder. Eerst moet je je hypotheek rond hebben, dan moet je de, de carrière rond hebben, dan moet je een goede relatie hebben. En Dat duurt ook steeds langer tegenwoordig. Moet het niet um, op de een of andere manier, ja, dan maar via de politiek, een, een brede maatschappelijke agenda worden dat iedereen gewoon weer ergens in de twintig vader of moeder wordt, als het al zo nodig moet? Precies, als, absoluut. Uh, um, de vraag, kijk, dat wordt al twintig jaar geprobeerd... Uh, met niet al te veel succes in Nederland. Uh, de noordelijke landen, vooral Zweden... hebben daar wel al meer succesvol aandacht voor gevraagd. Maar het bereikt wat je ook doet, welke maatregelen je ook neemt. Het helpt maar een klein beetje en maar voor beperkte duur. Dus ja, in Nederland is ook zeker nog een heleboel te doen aan goede voorlichting. Zodat mensen weten dat je inderdaad, indien je kinderen wilt, het beste eerder aan kan beginnen. Maar tot die tijd zegt u van, nou ja, we moeten um, als artsen eens om de tafel gaan zitten. Om, om het wat verder, misschien wat harder te ontmoedigen dat mensen op hoge leeftijd nog kinderen krijgen. Ook de vaders. Absoluut. Bart Fauser, hartelijk dank. Hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Dank voor uw uh, commentaar. Dank u. Goedenavond. En zometeen uh, gaan we praten met de data die hij achterliet op internet met Remco Siemerink. Dit keer wel de echte Remco Siemerink. Maar eerst even dit. Wetenschap in één minuut. <tied> microbiografie? Nee, microbiologie in het laboratorium. Um, en ik heb nog een keer een proefje gedaan. Um, um, dan hebben we een dingetje wat helpt tegen wondjes omsteking erin gedaan en nog wat wat soort van wijn en toen, toen, toen, toen ging alles toen, toen, toen, toen gingen we ergens helemaal leeg in een ander buisje doen en toen ging het helemaal schuim over mijn handen <lacht> net een toverdrankje ja. Een minuut gemaakt door Frederik Melman. En nu hoorde de vijfjarige Stella Belzer. We gaan uh, amateurwetenschappers helpen dit seizoen. Uh, mensen die uh, zelf ook eens wat aan wetenschap doen. En uh, die kunnen dan ons een vraag stellen... waar ze tijdens hun amateuronderzoek tegenaan zijn uh, gelopen. En hier zit hij, Remco Siemerink. Um, jij bent gaan graven in data die jij zelf hebt achtergelaten op het internet. Vertel, waarom? <kwijnt> nou ja... Ik ik was eigenlijk niet echt aan het graven. Uh, ik, ik ben uh, gewoon een, uh, een uh, we zeggen, actief internetgebruiker. En ik uh, vind het ook leuk om uh, uh, ja, nieuwe dingen als die er zijn... om daar snel, uh, snel mee aan de slag te gaan en uit te proberen. En uh, poeh, ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar uh, toen Last.fm nog Audio Scrubbler heette... Uh, ja, je nou, praat goed. tegen iemand die, die, die nog een platen van vinyl draait. Oké. Okay. Dus... Uh, Last.fm is een website. En uh, daar kun je een plugin downloaden. En die kun je op je computer installeren. En vervolgens. Uh, alle muziek die je draait via je audio player. Het maakt eigenlijk niet meer zoveel uit wat je, waarmee. Want het, overal zijn plugins voor. Dat, dat wordt gelogd op uh, online op die website. Dus daar heb je een profiel. En je bouwt dus eigenlijk continu aan je eigen hitlijst. Oké, okay, dus, dus jij draait muziek uh, via het web, via die uh, fm site En nou is een ander ding, jij bent uh, bipolair. Uh, ja, dat, dat is een diagnose die ik op een gegeven moment heb gekregen. Uh, overigens heb je er daar twee van, type 1 en type 2... Ik heb type 2, dat is iets minder erg. Dus uh, dat is niet echt wat je manisch depressief noemt. Maar ik heb wel duidelijke perioden en zeker uh, ja wel uh, uh, uh, depressies uh, achter de rug. Dus je hebt pieken en, en dalen. En, en hoe zien je pieken en hoe zien je dalen eruit? Um, nou ja, dat, dat kan je op vele niveaus omschrijven misschien. Maar uh, ja, de dalen zijn, zijn gewoon niet zo leuk en vooral niet zo actief. Echt depressief? En, ja. ja. En... Um, Weet je wanneer het eraan komt? Ja, uh, goede vraag. Kijk, Ik heb daar dus al een aantal jaren last van gehad. En er zit wel een heel sterk patroon in. En, uh, maar uh, ja, ik dacht altijd dat dat... Uh, dat is ook wel zo. Op de, aan, zeg maar, sterk met de kalender... Uh, synchroon loopt, zullen we maar zeggen. Maar de meeste mensen hebben last van uh, winterdepressies... Als er minder licht is en uh, in de herfst krijgen ze daar dan last van bijvoorbeeld... dan kun je voor zo'n lamp gaan zitten of zo. Ik heb tegenovergestelde, ik, uh, ik heb juist uh, lente, uh, zomer uh, vaak uh, last. En dan, dan, dan zit ik juist binnen. Je hebt een zomerdepressie? Ja. Dat is, dat is voor het eerst dat ik het hoor. Dat, dat, nou, nou ja, het, ja het je moet ook weer... Ja, maar ja goed, ja, je kunt er, op Google kun je alles vinden. Dus als je maar... Nee, maar het bestaat wel. Het komt inderdaad minder vaak voor. En daar ben je achter gekomen dat het, dat het dus een, waarschijnlijk een zomerdepressie was. door um, te kijken naar de data die jij had achtergelaten op die muzieksite. Nou ja, nee. Ja, ik ben daar wel achter gekomen door zelf uh, gewoon uh, dat op te merken eerst. En uh, ook uh, ja, door naar een uh, psycholoog-psychiater uh, jarenlang te gaan, zullen we zeggen. Dus dat patroon kende ik wel, maar dat is een soort van. Uh, ja, uh, een vloeiende overgang, zou ik zeggen, ik glijd er een beetje in. En uh, maar toen ik dus. Uh, ik, op een dag <laughs> kwam ik dus uh, um, op Last.fm uh, heb je ook allemaal mensen die dus uh, plugins maken, of zeg maar, dus weer webservices met via de API uh, van uh, Last.fm... Nou, die kun, dan kun je dus die data van gebruikers eruit trekken... en daar vervolgens dingen mee doen. Bijvoorbeeld het visualiseren. Je hebt allerlei verschillende plugins en visualisaties... die visualisaties maken of andere dingen doen met jouw een, een data. Een grafiekje? Ja. En bijvoorbeeld een grafiekje van hoeveel muziek je draait? Of, of wat ja, voor muziek je, ja, je draait? Ja, ik, ik heb... Uh, ja, de, de, de mooiste daarvan... Uh, dat is eigenlijk ook uh, hoe ik erbij kwam... Uh, die heet uh, Last Graph of zoiets... En uh, die, die genereert als het ware een hele lange lijn van al je data. op Gewoon een tijdlijn met golfgrafiek. Hier zie je twee mensen onder elkaar. Ik heb het vergeleken met een vriend die een wat uh, stabielere relatie dus, draait. Wat ik hier zie zijn uh, periodes dat je nauwelijks muziek draait... en uh, daarvoor steeds een piek waarin je heel veel muziek hebt gedraaid. En dit al vanaf 2005. Dus ja... En wat, wat is wat? Want luister jij geen muziek tijdens de depressie of juist andersom? Geen, bijna geen. En, en juist, dus dat kan ik dan niet. Uh... Kort daarvoor krijg je, krijg je ineens heel veel muziek draaien en dan uh, komt er weer een depressie aan. Ja, uh, daar. Dat zou je kunnen zeggen. Je zou ook gewoon kunnen zeggen, ik stop met muziek luisteren. Want als ik het vergelijk met die vriend van mij. Ik heb dat is onder elkaar gezet. Want ik dacht van ja, in de zomer ben je ook minder thuis. even wetenschappelijk, in de zomer ben je ook minder thuis. En ja. uh, ik had toen nog geen iPhone die het ook locht, ofzo, bijvoorbeeld. Dus, dus, dus er is wel daadwerkelijk minder data in de zomer. Het wordt gewoon niet, uh, niet opgeslagen. Maar, ik, maar het was zo overduidelijk bij mij dat ik vervolgens heb gezegd van ja, nee ja, goed, als ik thuis ben, dan in de zomer, s'avonds luister ik ook geen muziek. Dan ben ik dus dat, dat wist ik wel van mezelf. Maar dus nu kan ik dus terugkijken van wanneer er wel... periodes waren in het verleden. Terwijl ik daar natuurlijk helemaal niet mee bezig was. Maar dit dat... is interessant, want dit opent eigenlijk een weg. Dat, omdat wij tegenwoordig heel veel rotzooi uh, in de vorm van data achterlaten op het internet eh, en op allerlei plekken zou je dus misschien als therapeut of, of voor zelftherapie of misschien ja. als arts zou je iets kunnen met alle data die mensen achterlaten. Precies, dat, dat was ook mijn punt uh, tijdens een pre presentatie die ik hier eerder over gaf uh, voor de, de Quantified Self. De Quantified Self is een groep uh, die mensen die bezig zijn om op, op allerlei manieren hun leven in kaart te kwantificeren, in kaart te brengen. En uh, dat kan, kun je doen door middel van allerlei apparaatjes. Weet je, wel. je kunt dan hardlopen met GPS uh, en dat allemaal laten opslaan. Of wij houden hoeveel kopjes koffie je drinkt, vanuit van spreken. Maar ik merk dat van die tools, um, van die dingen die je wilt doen. Bij mij werkt dat niet. Want ik stop er op een gegeven moment weer mee. Want dan heb ik het wel gezien. Dus ik, dat, dat levert niet die continuïteit op die je eigenlijk wil. Die, die mensen heb je wel. Dat zijn gewoon een soort fanaten die dat echt willen weten. Of die bijvoorbeeld echt ziek zijn. Echt ergens last van hebben. En echt zeker weten dat het zin heeft om dat te meten. En dat voor hun neus te krijgen. En nou ja. is het... Uh, dit is eigenlijk al een soort amateuronderzoek geworden. Het, het verband tussen data en, en, en ziektebeeld. Ja. Maar... Toen kwam er natuurlijk een vraag, want daarom, daarom zit je hier. Wat wilde je weten? Nee, nou, ik moet heel erg zeggen dat ik dit helemaal niet wist. Ik ben gebeld door jullie. Oh jee. Maar uh, dat is misschien ook wel weer grappig uh, voor de mensen thuis. Ja, joh. Ja, joh. Gooi ik kan de wel vuile een was maar gezinnen. buiten. Ja. eh um, <laughs> uh, nou nee. nee ik, wat, okay. wat, wat volgens mij uh, leuk is, is dat dus mensen uh, kunnen uh, moeten zich realiseren dat ze online allerlei dingen uh, loggen. En uh, dat is sowieso een heel uh, belangrijk onderwerp nu. Je moet daarover nadenken. Hè? Wat, je, wat je openbaar maakt bijvoorbeeld. Dus, uh, want iemand. Ik, ik kan van iedereen kan ik dit zien. Dus dat is sowieso een punt. Um, en, maar je kunt er ook uh, gebruik van maken als je dingen wil weten. Kijk, ik zou graag zo'nzelfde soort grafiek maken... van bijvoorbeeld mijn uh, Facebook-historie. Uh, en technisch is dat ook wel mogelijk. Maar daar gebeurt namelijk hetzelfde. Als ik depressief ben, dan heb ik niet zo'n zin in mensen. En ook dus niet in Facebook. En het is allemaal veel te vermoeiend en veel te veel. Dus dat zou wel leuk zijn. Dus, maar uh, uh, uh, uh, de vraag was misschien wel... Um, ja, wat, wat kun je hier nog meer... Ja, wat kun je met dit gegeven doen? He, en wat kunnen Hebben mensen iemand zelf aan de doen? telefoon? Ja, het is heel toevallig. Mireille Hildebrand, hoogleraar ICT en recht... aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Rechtstaat zelfs. Rechtstaat zelfs. Um, ja, de, de kwestie is dus dat je allemaal data achterlaat... en dat het misschien interessant is om diagnoses te stellen... omdat mensen met een wisselend ziektebeeld iets kunnen zeggen over hun staat van zijn... aan de hand van dingen die je achterlaat op het internet. Ja. En nou is de vraag... wat kun je allemaal van jezelf vinden op internet... en hoe krijg je al die data boven tafel? Ja, dat is een ontzettend interessante vraag. Ik vond het ook een hele leuke vraag... want jullie hebben het natuurlijk voorgelegd... al eventjes aan mij. Uh, er zijn twee dingen heel interessant. Er zijn allerlei gegevens... Uh, zoals Remco al zegt, gelogd bij een enorme hoeveelheid organisaties en bedrijven, overheden. Uh, dus die liggen zeg maar technisch ergens vast bij die organisaties. En ik begreep eigenlijk dat een van de vragen was... van wie zijn die gegevens nou eigenlijk? En zou je daarbij kunnen, zou je zo'n organisatie aan kunnen schrijven... en zeggen, nou stuur ze maar op op een CD-ROM? Ja, Remco, ja. dat was de vraag. Uh, ja, uh, dat is ik... een vraag, hè, denk ik. Want dat maakt het natuurlijk heel interessant... Ja. Voor jou en voor anderen kan ik mijn eigen gegevens... althans gegevens die over mijn internetgedrag gaan... Ja. of bijvoorbeeld je over je chipkaartengedrag... kan ik die op een technische manier opvragen... en daar dan dit soort software opzetten... om te kijken wat voor patronen daarin zitten. Dat was een beetje de vraag, begrijp ja. ik. Ja. Nou, het antwoord op die vraag is dat die gegevens juridisch gezien niet jouw eigendom zijn... Dat is niet de manier waarop uh, data op dit moment in het recht geregeld zijn. Het is wel zo dat het persoonsgegevens zijn. Zodra ze betrekking hebben op jouw persoon... en dat betekent dat je het recht hebt om inzage te vragen... dat heeft de wetgever gedaan zodat je ze eventueel kunt uh, laten corrigeren... of zelfs kunt laten weggooien. Maar op het moment dat jij naar uh, bijvoorbeeld Albert Heijn gaat om dat soort... Gegevens op te vragen die via je bonuskaart zijn uh, gelogd. Um, voor zover ze dat niet hebben geanonimiseerd, dus voor zover ze die gegevens nog hebben uh, in verband met jouw persoon, uh, moeten ze die een overzicht daarvan aan uh, jou geven. Dus je hebt wel inzage, maar je mag het niet zien als uh, eigendom. Ja. En uh, Remco, dat betekent dus dat, dat je wel wellicht erbij zou moeten kunnen. Me mevrouw Hildebrand, wat voor informatie... bijvoorbeeld als je denkt aan iemand die een bipolaire stoornis heeft... en wil weten uh, wanneer het komt en wanneer het niet komt... wat voor informatie kun je allemaal gebruiken? Goed. Nou, ik vind het heel mooi dat hij zelf eigenlijk al kijkt naar uh, mu muziekgedrag, zou ik maar zeggen. Dat klinkt raar, muziekgedrag. Of je reisgedrag. Hè. Maar je bent dus aan het kijken uh, naar zeg maar triviale gegevens. Of daar misschien patronen in zitten waar je zelf niet op zou komen. Nou ben ik geen deskundige in uh, bipolaire stoornis. Maar er, er is heel veel in ieder geval. Remco, waar denk je zelf aan? Wat, wat voor gegevens zou je het aan kunnen zien wanneer het er weer aankomt? Ja, ik zou eigenlijk bijna willen zeggen wat niet. Kijk, ik, ik zou, het lijkt mij juist interessant om heel veel dingen uh, naast elkaar te leggen. Want dan ja. wordt het volgens mij alleen maar preciezer. Maar inderdaad, ik zal waarschijnlijk minder, uh, minder erop uitgaan. Dus minder reizen. Ik zal minder bellen. Met De belhistorie, dat is wel iets wat je, wat je digitaal op kan vragen. Gewoon krijgt van je aanbieder. Dus zij geven het heel makkelijk weg. Um, maar en bijvoorbeeld ja, nou ja, ik vind het naast uh, misschien niet speciaal voor deze, deze stoornis, Maar wel over het algemeen wel interessant om ook te zien wat ik nou eigenlijk koop. Via, dus dat staat allemaal op de bonus. Dat zou ook nog kunnen. Ja, ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Dus Vanwege ja. de tijd um, uh, laten we het er hier nu bij. Uh, we brengen jullie met elkaar in contact. Dan kunnen jullie verder met dit onderzoek. <laughs> maar voor dit moment dank Remco Siemerink en Mireille Hildebrand. En als u ook hulp nodig heeft bij uw eigen experiment of onderzoek... kunt u bij ons terecht. Labyrinthradio.nl En we zitten ook op uh, Facebook en, uh, en dat soort dingen allemaal. We gaan het eens hebben over uh, liegen. Mark Zwerts, hartelijk welkom. Hoogleraar tekst- en informatiewetenschap. Want uh, u werkt aan een leugendetector, is dat waar? Uh, iets specifieker. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in het ontwikkelen van een leugendetector. Maar ik wil zien wat kinderen doen als ze aan het liegen zijn. Dat is uh, net iets anders. Want een leugendetector, dan denk je aan, aan een apparaat... wat. Uh, heel erg accuraat leugens kan detecteren. Maar dat is een illusie, want het, uh, het hoogste wat je kan bereiken... is iets van uh, zeg maar 60% correct leugen detecteren. En dat is dan net boven kansniveau. En meestal want, zit je op kansniveau. Dus want, het is... want u gaat bij kansniveau uit van een kans van 1 op 2 iemand liegt... of hij spreekt de waarheid. Ja, dus uh, als je dat even als kansniveau aanhaalt... dan zit je met 60% dan niet heel erg ver boven. Um, dus echt een leugendetector ontwikkelen uh, doe ik niet, maar ik wil wel kijken naar wat kinderen doen als ze aan het liegen zijn en, en uh, of ze bepaalde signalen uh, sturen waaraan je kan zien dat ze je probeert te misleiden. Waarom kinderen? Uh, kinderen, dus in het algemeen ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van non-verbale communicatie bij kinderen. En, um, en liegen is wat dat betreft wel een interessante, omdat um, liegen, als je het... Uh, nagaat, eigenlijk een hele complexe aangelegenheid is. He. Je moet uh, inzien dat je eigen perspectief op de wereld een andere is dan het perspectief van iemand anders. En je moet bovendien het inzicht hebben dat je dat perspectief van die ander kan manipuleren, kan veranderen. En dat is iets wat heel complex is. Uh, en wat kinderen van zeg maar jonger dan 4, 5 jaar volgens het uh, standaardmodel niet kunnen. Maar vanaf 4, 5 jaar zouden moeten kunnen. En uh, Zeg maar vanuit dat ontwikkelingsperspectief is het interessant om naar liegen bij kinderen te kijken. Want liegen is moeilijk voor een kind en uh, omdat ze er nog niet zo goed in zijn... Uh, zouden ze zichzelf misschien eerder non-verbaal verraden. Dat is een, uh, was een van de uitgangspunten. en Het was sowieso iets wat tot de verbeelding sprak, hè? liegende kinderen. Maar als het dan zo moeilijk is om kinderen te laten liegen... omdat het voor hun nog niet zo natuurlijk is als voor volwassenen, want wij liegen de hele uh, godganse dag met z'n allen natuurlijk. Hoe is het u dan gelukt om kinderen op commando te laten liegen? Uh, We hebben ze niet op commando laten liegen. We hebben, ze, hebben een trucje uh, bedacht waarbij ze spontaan begonnen te liegen... door ze te laten meedoen aan een uh, soort uh, interactief sprookje. Laten we even luisteren naar het sprookje, want het, het is iets met een draak. In een land hier ver vandaan, waar nog heel veel bomen staan... ligt tussen de bergen het prachtige koninkrijk van koning Karel. De meeste dagen is het in het koninkrijk vredig en rustig. De mensen genieten er dan echt van het leven. Maar één dag in de maand beven en schudden de mensen er van angst... De gemene groene draak komt dan uit de bergen naar beneden en valt de hardwerkende mensen van het koninkrijk lastig met zijn gewauwel. De draak is echt eng en vervelend. Hij pakt al het eten van de mensen af en het liefst zou hij ook alle jonge kinderen uit het koninkrijk meenemen de bergen in om ze daar voor hem te laten werken. Bent u dit zelf? Ja, nou, dat, doet u, dat doet u helemaal niet onaardig. Maar dan moeten dus die, die kinderen moeten wel liegen, want anders dan helpen ze de draak. Ja, dus dit was het, het inleidende gedeelte van het sprookje. Want je moet ze een beetje in de moed brengen. En het is ook met uh, visuele ondersteuning. Steuning. Dus je ziet een soort uh, animatiefilmpje. Uh, of die kinderen zien een animatiefilmpje waarbij dit dan de, de stem was die erbij hoort. Dus je ziet een draak, je ziet een prins, de figuren worden geïntroduceerd. En na dat inleidende stukje komt er een soort interactief gedeelte... waarbij kinderen in interactie kunnen gaan met de prins en met de draak. En uh, het idee is dan dat ze uh, die prins kunnen helpen... door te liegen tegen de draak. Uh, en... en dan hadden ze dus aan het liegen, wat precies uw uh, bedoeling was. Vervolgens bent u gaan kijken naar de gelaatstrekken van liegende kinderen. Waaraan kun je zien dat iemand liegt? Of wat gebeurt er in het gezicht als iemand... Ja, het is, uh, was een, eerst nog een stap voor. We hebben eerst nog een perceptie-experiment gedaan, of een, of een reeks van perceptie-experimenten... waarbij die, die, die uh, kinderen die ofwel de waarheid spreken ofwel aan het liegen zijn... dat leg je voor aan beoordelaars en die moeten dan uh, ja, gokken of uh, een kind aan het liegen is of de waarheid aan het spreken is. Um, en het idee was dat als ze dat kunnen, waaraan kan je dat dan zien... Um, en onder welke omstandigheden wordt het, maak je het de mensen makkelijker, de beoordelaars? Uh, of welke omstandigheden leiden ertoe dat kinderen wat, wat vaker door de mand vallen? Dat zeg maar, was de context van, van ons onderzoek. Um, en ja, als je dan kijkt naar de soort non-verbale expressies die die uh, kinderen produceren dan uh, zie je dat um, het niet eenduidig is... dat er heel veel variaties tussen kinderen. Maar het feit dat we zeg maar minimale paar hebben van kinderen... die ofwel neutraal zijn ofwel aan het liegen zijn... maakt dat je um, heel erg op die individuele verschillen kan inzoomen. En wat je vooral ziet is dat bij liegen kinderen... heel erg gemarkeerd gedrag gaan vertonen. Je, je, hoort een, uh, uh, je ziet het aan hele kleine... Um, uh, verkrampte houding rond de mond of een uh, uh, ogen die wat wegkijken of een, uh, een uh, wat nerveuze stem die je hoort um, en maar dat is voor elk kind wat verschillend. Maar wat we zien is dat als je die, die kinderen in paren aanbiedt... dus filmpjes van, kinderen, van hetzelfde kind wat neutraal is... of het kind wat aan het liegen is... dat als je, als je die vergelijking kan maken... dat het je dan de beoordelaars net ietsje makkelijker maakt. Dus het kind voelt zich toch uh, ongemakkelijk bij het liegen... en dat verraadt hem? Ja, dat is een beetje uh, precies. Uh, maar dan nog maar in 60% van de gevallen. hoor. Want het, uh, het is allemaal heel relatief. Maar uh, in feite kijk je naar non-verbale communicatie... zoals ook uh, zeg maar een polygraph of een echte leugendetector... kijkt naar bepaalde fysiologische reacties. Dat is ook allemaal niet heel erg accuraat. Maar meestal, als het werkt, dan zie je dat, uh, dat, dat je vormen van nervositeit... of van gespannenheid kan aflezen aan hartslag of bloeddruk... maar ook aan non-verbale communicatie. We gaan eens luisteren naar uh, nog een fragment van het liegen. Ik ga me verstoppen achter de boom. En als hij je vraagt waar ik zit... Zeg dan dat ik in de toren zit. Dan gaat hij kijken en dan doe ik de deur op slot. En dan zijn we voor altijd van de draak verlost. Oké? Okay? Ja. Haha, ik ben de gemene groene draak. Ik zit achter de prins aan. En jij gaat me zeggen waar die verstopt zit. Waar ja, ja. is de prins? Daar achter de toren. Ik geloof je niet. Ik vraag het nogmaals. Waar is de prins? Achter de toren. Ik weet niet of ik je kan geloven. Ik ga in de toren kijken. Daar ben ik weer. Ik hoorde de draak. Waar is hij nu? In de toren. Ik hoorde je niet goed. Waar zit hij? In de toren. Mooi. Dan doe ik de deur op slot. Ons plannetje is gelukt. Heel erg bedankt. Nou, die goudstukken, die zijn voor jou. Neem ze maar mee. Als niet uw bedoeling was om een leugendetector te maken... waarom vindt u het dan toch zo belangrijk... om uh, te weten waaraan je kan zien of iemand liegt? Ja... Het is een, ik vind het een hele bijzondere vorm van non-verbale communicatie. Dus bij de meeste vormen van non-verbale communicatie... is er een goede match tussen wat een, een spreker bedoelt. Dus een spreker is boos of, of triest of blij. En dat toont hij dan... En, um en iemand, een gesprekspartner die kan dat dan aflezen aan zo'n gezicht. Uh, en in dat geval is er een goede match. Maar in dit geval, bij liegen, is er juist uh, de bedoeling dat er een mismatch is. Hè. Dus de spreken wil zoveel mogelijk verhullen of misleiden. En um, als dan toch uh, non-verbale communicatie onbedoeld signalen geeft... Van, uh, dat je aan het liegen bent... Ja, dan um, is het toch interessant om... om, om, uh, om dat vooral bij kinderen te doen, om, met name omdat het bijvoorbeeld ook inzicht kan geven in hoe goed ze hun non-verbale communicatie kunnen controleren. Want u werkt uiteindelijk aan computers die non-verbale communicatie moeten herkennen, bijvoorbeeld voor kaartjesautomaten misschien in de toekomst of, of andere dingen die je tegenkomt. En omdat we niet altijd heel duidelijk zijn, moet je juist die onduidelijke gevallen ook een beetje in kaart brengen. Precies. En, uh, ja, en sowieso is het wel een, een, een spannend onderzoek, vind ik. Omdat je, je voelt je een beetje als een detective... die uh, onbedoelde signalen uit een, uit een gezicht kan halen. En, uh, en een volwassenen zou dat al lukken of liegen die gewoon te goed? Dat uh, is wat lastiger om te onderzoeken via zo'n sprookje. Hè, sowieso. Uh, maar uh, daar bestaan beelde ideeën over. Hè. Uh, Ekman is iemand die daar heel veel onderzoekt. Paul dat doet. Ekman, een Amerikaan, die beweert dat hij elke leugenaar... Er tussenuit kan pikken. En die wordt ook af en toe ingehuurd... door de FBI al inmiddels. Mark Zwerts, dank u wel. Um, hoogleraar tekst- en informatiewetenschap. En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering... van Labyrinth voor deze week. Meer informatie vindt u op de website w24.nl. En reacties zijn welkom op labyrinthradio.nl. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. En nu op deze zender het journaal... en daarna Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een hele fijne avond.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 Hallo mensen, na een maand vaste vieren, we zo rijma suikerfeest. Acteur Mimoun Awisa is een van onze gasten. Ook de dressuurruiter Jessine Ramouni. We hebben optreden van de Koerdische zanger Choppy Al Fatah. Ahmed ontvangt de bekendste bakker van Nederland, Simon de Jong. En ik praat met burgemeester Abu Talib. Vanavond op Nederland 1 om half 12, Rijma suikerfeest. Dit is radio 1.